Vier uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederlanders die hun verkeersboetes echt niet kunnen betalen... zouden niet meer in de cel mogen belanden. Dat vindt de Raad voor de Rechtspraak. In het AD zegt voorzitter Bakker dat verkeersovertreders moeten worden gespaard... als hun financiële situatie het niet toelaat om de boete te betalen. Centraal Justitieel Inkasso-bureau vroeg kantonrechters vorig jaar 37.000 keer om iemand te gijzelen vanwege onbetaalde verkeersboetes. De Raad voor de Rechtspraak gaat de regels voor het toewijzen van zo'n gijzeling aanscherpen. Bakker benadrukt wel dat wanbetalers niet ongestraft mogen blijven.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 De Olympische sporters die vanmiddag terugkeren uit Sochi worden in Assen gehuldigd. De Drentse hoofdstad is klaar voor de feestelijkheden. Aan de rand van het stadcentrum is een groot podium gebouwd en daaromheen is plaats voor zo'n 7000 mensen. De rest kan een paar honderd meter verderop de feestelijkheden volgen op grote schermen. De gemeente Assen en NOC NSF hadden in eerste instantie zo'n 10.000 belangstellenden verwacht. Maar vanwege het grote succes van de Olympische ploeg wordt nu een veelvoud van het aantal verwacht. Ook speelt mee dat er mooi weer wordt verwacht. Bovendien heeft het noorden van Nederland vanaf vandaag voorjaarsvakantie. De gemeente Assen vraagt het publiek om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen. De huldiging wordt live uitgezonden door de NOS op Ra Nederland 1.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 is de nacht van leven. Ah, oh, met dank aan de flageolettes. Dit keer geen hoorspel op herhaling, maar een hoorspel vers van de pers. Een wereldpremière in Caro's nacht dag van het goede leven. Joepie! Winfried Povel, zoon van de vermaarde Caro hoorspelregisseur Leon Povel... lijkt steeds meer het stokje van paat te hebben overgenomen. Eh, tekende hij begin dit jaar al voor de regie van de nooit eerder uitgevoerde... laatste serie van Sprong in het heelal, het Terugkeer van Mars. Nu regisseert hij een bijzonder actueel hoorspel. Geschreven door Rob Janssen. En het gaat over wat er al zo mis kan gaan in onze noordelijke provincies. Luistert erna. Overt. De Zuidwal. Een hoorspel van Rob Janssen. Regie, Winfried Povel. Het, uh, het spijt me in ieder geval dat ik pas na twaalf dagen langs kom, Hilbert. Ik weet niet of je me kunt horen, maar... de zuster zei dat het goed voor je herstel is als ik tegen je blijf praten, dus... Het is bijna zeker dat hij u hoort, zei ze. Nou, vooruit dan maar... Uh... Ja, normaal gesproken heb ik niet zo moeite met praten, maar... Trouwens, je moet snel bijkomen, hoor, want dat is me een lekker ding. Volgens mij, als ik je goed inschat, dan zou je op dit moment een moord doen... om in deze tijden op een rustige plek in dit ziekenhuis te zijn. Ik bedoel, het is een gekke huis buiten. Twaalf dagen geleden waren we samen getuigen van het begin van de grootste natuurramp die Nederland heeft getroffen... sinds 1953. Ik heb zoveel aan je te danken. Aanvankelijk was je het er niet mee eens dat ik als passagier... op jouw sleeboot meeging met die toepasselijke naam De Zuidwal... om die vastgelopen veerboot van de zandbank los te trekken. Weet je nog wel? Ja, menigeen zou het een eer gevonden hebben om op de radio te zijn... Maar zo ben jij niet. Het was voor mij de kans om landelijk door te breken als nieuwsreporter. Ik kan je niet voorstellen hoe ongelooflijk blij ik was dat ik toch met je mee mocht. En toen? Toen we live op de radio waren tijdens de nieuwsuitzending gebeurde het. Dit is Frida van Buren met de hoogtepunten van het 6 uur journaal. De veerboot tussen Vlieland en Harlingen zit nog steeds muurvast in de Waddenzee. Drie doden door koolmonoxidevergiftiging in bejaardentehuis Rustenburg in Maastricht. Dode zeehonden massaal aangespoeld op het strand van Texel. En opnieuw onenigheid binnen het kabinet over nieuwe bezuiniging. De veerboot tussen Vlieland en Harlingen zit nog steeds muurvast in een zandbank op de Waddenzee. Gisteravond liep de veerboot door onverklaarbare oorzaken vast... De pogingen om s'nachts bij hoogwater op eigen kracht los te komen zijn mislukt. We schakelen over naar onze verslaggever ter plaatse, Marco Jansen. Marco? Marco Jansen bevindt zich op de sleeboot De Zuidwal... en deze sleeboot gaat proberen bij hoogwater de veerboot los te trekken. Marco, wat is de situatie op De Zuidwal? We zijn weer in de uitzending... Uh, Marco, zijn we in de uitzending? Hallo Marco, je bent nu live in de uitzending. Ja, Frida, daar zijn we dan eindelijk. Ik sta hier op de sleeboot De Zuidwal, die net is aangekomen bij de vastgelopen veerboot op de Waddenzee tussen Harlingen en Vlieland. Deze veerboot is gisteravond door nog onbekende oorzaak vastkomen te zitten op een zandbank. De veerboot lijkt op het eerste gezicht loodrecht die zandbank te zijn ingevaren en heeft zich nu voor een derde vastgeboord. De passagiers die aan boord waren op dat moment... zijn gisteravond nog door de reddingsbrigade van boord gehaald... samen met vijf bemanningsleden. Van de 278 opvarenden zijn er 15 met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Eentje daarvan heeft de nachttijd ter observatie nog moeten doorbrengen. Maar vanmorgen heeft ook die laatste passagier het ziekenhuis verlaten. Marco, je zei dat je net pas met de sleepboot ter plaatse bent gekomen? Ja, we hadden onderweg wat vertraging. Er waren problemen met de navigatieapparatuur. En dan is het lastig manoeuvreren tussen al die zandbanken door. Maar de kapitein kent deze Waddenzee dus op zijn duimpje hoor. We zijn door dat manoeuvreren bijna twee uur later bij de veerboot aangekomen. Maar dit team is duidelijk op elkaar ingespeeld. Hollands glorie op zijn best. De sleepkabel is inmiddels aangebracht en ze zijn net op tijd klaar. Het is namelijk over een paar minuten hoogwater... en elk moment kan dus de poging om die veerboot vlot te trekken beginnen. Marco heeft het vastlopen van de veerboot te maken met de navigatieproblemen... waar jullie op de sleeboot ook mee te maken hebben gehad. Ja, de kapitein is nu te druk om in de uitzending te halen. Maar inderdaad, dat vroeg ik me ook af en ik heb hem dat al eerder gevraagd. Dus luister even mee naar het eerder opgenomen interview met de kapitein. Kapitein Hilbert, het, het ziet eruit dat de veerboot gisteravond... problemen had met de navigatie tijdens die tocht. Wat weet u daarvan? Nou, zoon, ik moet eerlijk zeggen dat hij wel een liets per tieroer had. En, uh, nou... Sorry, dat, dat versta ik niet. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat wij momenteel ook problemen hebben met de navigatieapparatuur. Maar ik ken de kapitein van de Veerboot al vanaf dat we kinders waren. En ik, ik kan me niet voorstellen dat deze problemen voor de kapitein uh, een, een punt zijn. Is het normaal dat er problemen zijn met navigatie hier in deze regio? Ja, je bedoelt dat het feit dat het magnetisch veld in de, in de regio hier een beetje afwijkt? Ja, inderdaad. Nou, dat hebt u wel goed voorbereid. Maar ik kan u verzekeren dat, voor zover ik dat tenminste weet... we er nog nooit problemen mee hebben gehad. Wat denkt u dat er dan gebeurd kan zijn? Zien, als ik eerlijk ben... dan hoort deze zandbank eigenlijk helemaal niet op die plek te liggen. Tot zover het eerder opgenomen fragment. De kapitein die denkt dus dat de zandbank waar de veerboot op is vastgelopen... eigenlijk niet op die plek zou moeten liggen. Eigenaardig. Er gingen gisteravond, Marco, geruchten dat de kapitein en de stuurman van de veerboot gisteravond dronken op de brug zouden zijn geweest. Weet jij daar iets van? Ja, die geruchten doen al snel de ronde bij dit soort ongelukken. Nee, de politie in Harlingen heeft aangegeven dat beide mannen geen alcohol hadden gedronken. En dat het met een bloedproef is bevestigd. Dus dat gerucht kan meteen de wereld weer uit. Een momentje, Frida. Ik geloof dat... Ja, ik krijg een seintje doordat de poging de veerboot los te trekken gaat beginnen. De sleepboot trekt op volle toeren en. Jawel, ja, er komt beweging in. Marco? Marco, ben je nog aan de lijn? Jawel, Fida. Wat een ongelofelijke power geeft deze op het oog kleine zeggen. Uh, er ontstaat door die enorme kracht iets, iets heel merkwaardigs. Het, het zand van de zandbank trilt het. Het danst als het ware. En het water dat spat alle kanten op. Wow. Hey, dat, euh, als ik dit niet met mijn eigen ogen zou zien, dan zou ik het niet geloven. Het, het fenomeen zorgt er wel voor dat de veerboot gelijk los is gekomen. Er wordt nu luidzender naar getrokken. De zandbank uit. Wat, wat is dit? God, het lijkt wel een aardbeving. Voelen jullie dit, jongens, hier in de studio? Huh, Godzijdank, het is voorbij. Kan iemand uitvissen wat dat was? Luisteraars, ik, ik weet niet hoe het bij u thuis was... maar wij hebben hier in Hilversum een aardbeving gevoeld. Het is hier echt een, een rotzooitje. Alles is van tafel gevallen. Weet u, zodra we meer weten, komen we bij u terug. We gaan even naar de reclame. Dan kunnen wij intussen die boel opruimen. Jongens, kunnen jullie even helpen? Dat kan echt niet. We hebben officieel bevestigd gekregen... dat Nederland is getroffen door een aardbeving... met een kracht van 4,3 op de schaal van Richter. We proberen een deskundige van het Nederlands Instituut... voor Meteorologie aan de lijn te krijgen... die ons hier meer over kan vertellen. Ja, en u zult begrijpen dat de normale programmering... van deze zender komt te vervallen. We zullen u hier op Nieuwsradio Nederland... de hele avond op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Wat uh, kunnen we u nu berichten... U heeft tijdens het vlottrekken van de veerboot op de Waddenzee... in onze uitzending kunnen volgen... hoe de eerste tekenen van de aardbeving zich lieten zien. Het epicentrum van de beving ligt in de Waddenzee... precies op de plek waar die sleeboot de Zuidwel zich bevond. En u weet nog, de verbinding met onze verslaggever ter plaatse... Marco Jansen werd plotseling onderbroken... op het moment dat de aarde begon te beven. En daarna is er niets meer van hem vernomen. Wij zijn daar wel ongerust over, moet ik u zeggen. Op dit moment is verslaggever Kees Visser van RTV Noord op weg naar die locatie. En toevallig aan boord van de helikopter van de Kustwacht... voor een achtergrondreportage... is hij nu live getuige van een reddingsactie van de Kustwacht. Hallo Hilversum. Ja, Kees? Inderdaad, ik bevind me momenteel in een helikopter van de Kustwacht. We zijn hier op weg naar een laatst bekende locatie... van de sleepboot de Zuidwal. En we kunnen elk moment daar aankomen. Als ik nu naar buiten kijk zie ik een heel raar fenomeen. Het is nagenoeg windstil, strak blauwe lucht... maar kijk je naar het water in de Waddenzee... dan lijkt het wel of het stormt. Wacht, ik word er nu op gewezen... dat er links van ons iets te zien moet zijn. Maar ik zie nog niks. Ja, wacht eens even. Ja. ja, ik zie iets in het water. Het is de onderkant van een schip. Het lijkt erop dat de veerboot ondersteboven ligt. En daarachter zie ik iets uitsteken in het water... met Jawel, ja, twee mannen. De sleepboot is gezonken en steekt met een deel van de kajuit boven het water uit. Ik zie twee mannen op het dak staan en ze zwaaien naar ons. Wat een geweldig moment. Er gaat nu iemand aan een kabel naar beneden om die mannen één voor één op te halen. Kees, heb je al enig idee wie de gelukkigen zijn? We hangen nu recht boven de gezonken sleepboot en ik heb geen zicht op de gelukkige beneden is dus niet met zekerheid te zeggen. Maar ik dacht te zien dat één van die twee mannen... net als ik, zo'n zender op zijn rug heeft. Marco. Dat zou natuurlijk heel goed nieuws zijn. Hoewel het wel zou betekenen... dat er vier bemanningsleden van de sleepboot worden vermist. De kabel wordt nu weer ingehaald. Ze zijn bijna boven. Nog even, hoor. Ja, daar zijn ze. Inderdaad, het is collega Marco Jansen. Godzijdank. dank. Marco, goed je te zien, man. Haal de kapitein van boord. Snel! De kapitein moet van boord. Snel! Voordat hij gekookt is. Voordat hij gekookt is? Rustig, Marco. Ze, ze halen hem nu op. Kijk, de lijn is bijna weer beneden. Dan wordt de kapitein vastgehaakt. Ja, hij zit vast. En wordt nu weer omhoog gehaald. Wow, wat was dat? Wow, de Zuidwal! Hij gaat de lucht in! Weg hier! Wat gebeurt er allemaal, Kees? De piloot heeft heel veel moeite om het toestel in de lucht te houden. Het water is hier een gekke huis. Er stijgt allemaal stoom op, alsof de hele Waddenzee aan het koken is. We vliegen nu snel weg van deze plek. Maar we hangen nog steeds twee mannen aan de kabel. We worden straks omhoog gehaald als de kabel het houdt. Marco, Marco, blijf wakker. Kom op, man, wakker blijven. Shit, Frida. Ja, ja, Kees, we horen je. Marco Jansen is flauwgevallen en machtig zijn benen lijken helemaal onder de brandwonden te zitten. Hoe kan dat? Ik ga kijken of ik op een of andere manier kan helpen. Terug naar jou, Vida. Het is een wonder dat ze ons gered hebben, Hilbert. Wat jij? Ik denk dat als ik een kat was... Dat, dat ik dan al mijn negen levens in één keer had verspeeld. Jij ook, trouwens. Helaas hebben jou... Jouw je vier je vrienden het niet gehaald. Toen ik weer bijkwam, toen bundelde jij nog aan die kabel... met die duiker van de kustwacht. Het is eigenlijk ongelooflijk dat die kabel het al die tijd gehouden heeft. Want de helikopter die maakte klappen, die viel meters omlaag. Ik heb doodsangsten uitgestaan, echt waar. Ja, ik, ik weet eigenlijk niet of ik je dit wel of niet allemaal moet vertellen... Nou, je er zo bij ligt, maar... Ja, die... Die lekkere zuster, die zei dat het niet uitmaakte wat ik vertelde, dus... Ik heb haar gevraagd om samen een kopje koffie te gaan drinken. Wat denk je, wat ze zei? Ze zei ja. Ja, nou weer sprakeloos, hè? Ik twaalf. Toen, uh, toen jullie eindelijk naar boven gehaald konden worden, toen... Toen was jij al van de wereld. Ze hebben jou in de helikopter gereanimeerd. Diep respect hoor voor die mannen van de kustwacht. Terwijl ze ons naar het ziekenhuis brachten, was heel Nederland in shock... en vroeg zich af wat er aan het gebeuren was. U bent weer terug in de uitzending... en aan de telefoon is seismologe Janine van Ardennen... van het Nederlands Instituut voor Meteorologie... Welkom in de uitzending. Dank u. Fijn dat u hier zo snel kon reageren. Ja, vanzelfsprekend. Er heeft zich voor Nederland een zeer ongebruikelijke aardbeving voorgedaan in de Waddenzee. We volgen hier in de studio de berichten op onder andere Twitter. En er zijn nogal wat geschrokken luisteraars en verontruste Nederlanders. En luisteraars thuis, u kunt uw vragen stellen aan onze gast via onze internetsite. En als u alleen uw mening of gedachten kwijt wilt... dan kunt u die ook inspreken op het antwoordapparaat van Wat Vindt Nederland? Ik zie op Twitter nu al een hele golf aan berichtjes langskomen. Mevrouw van Ardennen, kunt u ons al een verklaring geven voor deze aardbeving? Nou, ik wil toch eerst even iets rechtzetten. Een aardbeving is in Nederland beslist niet uniek. Er komen in Nederland namelijk regelmatig aardbevingen voor. Ja, in Noordoost-Groningen en af en toe eens in Roermond en omgeving, maar verder toch niet? Nou, door het zakken van de bodem in Nederland, al of niet door de gaswinning, zijn er regelmatig aardbevingen. Dat wordt veroorzaakt door, ik zal maar zeggen, het herschikken van de aardlagen tijdens het zakken. Kijk, zware aardbevingen, zoals die regelmatig rond de grote oceaan plaatsvinden, die kennen we hier gelukkig niet. En er lopen onder Nederland ook geen breuklijnen van continentale platen. De meeste aardbevingen voelen we hier niet eens en zien we alleen maar op de seismograven. Maar we kunnen al wel zeggen dat deze beving hoort in de top 10 van zwaarste bevingen ooit in Nederland gemeten. Maar wat kan de reden zijn voor een beving van 4,3 op de schaal van Richter in de Waddenzee? Nou, een reden kan zijn dat er aardgas wordt gewonnen net buiten de Waddenzee. Of dat er momenteel CO2 wordt opgeslagen in oude gasvelden. Tja, proefboringen naar schaliegas. Misschien zijn ze daar dan toch mee begonnen. Als ik u even mag onderbreken, we hebben weer contact met Kees Visser. Ja, Frida, we zijn bijna bij Harlingen... waar de ambulances klaarstaan voor het bieden van eerste hulp. Zowel de kapitein als onze verslaggever, Marco Jansen, hebben aan hun benen en handen ernstige brandwonden. Ook de medewerker van de kustwacht heeft zijn voeten verbrand... toen hij op het dak van de stuurhut stond. Achter ons, de plaats waar we vandaan komen... Er vindt een soort eruptie plaats en vliegen oranjeachtige voorwerpen door de lucht. Allemachtig, wat zijn dat, Kees? Mag ik even wat vragen? Kees, ik heb aan de telefoon Janine van Ardenne, een seismologe van het uh, Nederlands Instituut voor Meteorologie. Ze heeft een vraag voor jou. Ja, wat ik u wilde vragen. Ontstaan er stoomwolken op de plaats waar de voorwerpen in het water vallen? Ja, zeker. En op de plek waar ze vandaan komen is er helemaal een stoomproductie. Dat u dat heel zeker? Ja, ik zweer het. Ik heb foto's genomen die ik naar de redactie heb gemeld. Ik krijg ze net uh, hier van de redactie aangereikt. Ze zijn ook naar jullie doorgestuurd. Luisteraars, zometeen kunt u ze bekijken op onze site. Even kijken. Ja, hier komen ze ook binnen. Dit is ongelooflijk. Maar... Maar we hebben hier te maken met een vulkanische uitbarsting. Een vulkanische uitbarsting? U maakt een geintje. Nee, om je dood niet. Een vulkanische uitbarsting hier in Nederland? Ja, in de Waddenzee. Ik moet dit hier intern gaan bespreken. Sorry hoor, goedenavond. Ja, nou dat was uh, seismologe Janine van Ardenne van het Nederlands Instituut voor Meteorologie. Eens kijken, we hebben nog een paar minuten voor het journaal begint... Laten we maar even luisteren naar een paar reacties op het antwoordapparaat van Wat Vindt Nederland. Dit is het antwoordapparaat van Wat vindt Nederland. Ja, met koos. Het is, het is allemaal de schuld van de regering. Je moet gewoon voor die wassen afblijven. Oké, okay, dan. Hé, hey, Maf Keesje, je kent toch allemaal niet? Een vulkaan in Nederland, laat me niet lachen. Jullie moeten je schamen om zulke zogenaamde deskundigen in de uitzending te halen. Met Sietke uit Harlingen. Ik heb net met Tante gesproken en ik ga zo meteen met de auto naar de toe. Zij woont veilig in Eindhoven. Mijn kanaring neem ik voor de zekerheid ook mee en ik raad iedereen aan dat ook te doen. Truus, ik hou van je. Ik wens iedereen in de buurt van de Waddenzee al het beste toe en ik hoop dat alles goed afloopt. Tot zover een paar reacties van luisteraars op het antwoordapparaat van Wat Vindt Nederland? En dan gaan we nu over naar het verkeerscentrum voor het file nieuws. Door het natuurverschijnsel dat zich in het Waddengebied manifesteert... is het door kijkers een chaos op de afsluitdijk. De afsluitdijk is door talloze aanrijdingen in beide richtingen volledig afgesloten... en er staan lange files op de toegangswegen. Op de A9 en A7 in Noord-Holland zijn de files meer dan 20 kilometer lang... En in Friesland op de A31 en A7 al meer dan 30 kilometer lang. De politie en hulpdiensten zijn dan ook druk bezig de afsluitdijk weer vrij te krijgen. De verwachting is dat de weg pas morgenochtend vroeg weer open gaat. Het verkeer wordt zo aangeraden via Amsterdam en de A6 door de Flevopolder om te rijden. De politie raadt ook iedereen aan om voor uw eigen veiligheid niet te gaan kijken. Terug naar de studio. En tot zover het verkeer. Het is allemaal wat. Doordat een deel van het luchtruim boven Nederland is gesloten... kampt Schiphol met extreme vertragingen. En u kunt op teletext zien of en wanneer uw vlucht vertrekt. Ja, en dan nu het weer voor de komende dagen. Dat hebben we natuurlijk ook nog. Vannacht is het nog helder, 15 graden. En morgen begint de dag bewolkt... en komen er in de loop van de middag vanuit het zuidwesten... de eerste regenbuien die langzaam over Nederland trekken. De temperatuur is tussen de 21 graden in het oosten en 19 in het westen. Ja, de rest van de week blijft het wisselvallig met temperaturen rond de 20 graden. Tot zover het weer. Luisterhuis, het is nu 10 over 9 En ik sta hier op de Zeedijk in de buurt van Harlingen te kijken naar het spectaculaire fenomeen... dat zich momenteel afspeelt hier op de Waddenzee. De Waddenzee staat te koken. Enorme vuurballen worden de lucht ingeslingerd op zo'n 15 kilometer naar het noordwesten van de plek waar we staan. Ik sta hier samen met een honderdtal mensen te kijken naar dit fenomeen. De politie te water heeft te weinig mensen om alle bootjes met ramptoeristen tegen te houden. Dus voor ieder die luistert en van pannen is om met zo'n bootje te gaan kijken... doe het niet, ga niet het water op. Ik heb met mijn eigen ogen gezien wat de gevolgen zijn... als je met een boot in kokend water terechtkomt. In godsnaam doe het niet... U brengt niet alleen uw leven in gevaar, maar ook dat van de reddingswerkers. Ik zal eens de reactie van een omstander vragen. Ik loop nu hier naar een meneer toe. Hoppa, schitterend. Kees Visser van Niels Radio Nederland, mag ik u wat vragen? U bent nogal enthousiast, bent u niet bang? Waarvoor? Nou, woont u niet in Harlingen? In de plaatselijke warme bakker. Uit de Hoofdstraat. Bent u niet bang voor uw bedrijf dat er zo'n zo vuurbal op terecht komt? Ja, je ziet toch dat ze niet zo ver komen. Wel nee, is goed voor het toerisme. Ja, u bent een geboren optimist. Je moet altijd het optimale uit het leven halen. Heeft u trouwens enig idee wat er aan de hand is? De Zuidwal laat weer van zich horen. Oh, daar gaan we weer. Oh. Oh, snel weg hier. Er vindt weer een enorme uitbeving plaats en we snellen ons naar de parkeerplaats. Weg, weg bij die windmolens. Ja, daar gaan er al een paar. Terug naar de studio. Uh, dat was Kees Visser, live vanuit de omgeving van Harlingen. De al daar wordt op dit moment getroffen door een tweede grote beving. En we voelen hem hier nu ook in de studio. Hm, hij lijkt minder te zijn dan de vorige. Nou, zodra we hier meer over te weten zijn gekomen, houden we u uiteraard op de hoogte. En aan de telefoon is nu Frans de Berg in Italië... Hij is professor in de vulkanologie en bevindt zich ergens op de Vesuvius. Professor, goedenavond. En, goedenavond. Professor, de eerste vraag die me nu te binnenschiet. Bent u niet op de verkeerde plek aan het werk? Ja, ja dat zou je nu wel kunnen zeggen. <laughs> ja, ja, want u bent onze grootste expert op het gebied van vulkanen. Toonaangevende in de wereld. U geeft gastcolleges aan de grootste universiteiten in de wereld. Ja, ja. ja tot mijn verbazing willen ze me nog steeds hebben. Ja, de verbinding is uh, niet al te best. Ik hoop dat we hem kunnen vasthouden. Luisteraars, mocht u vragen hebben aan de professor... dan kunt u die stellen op onze vragenservers op de website van Nieuwsradio Nederland. En u kunt uh, nog steeds uw mening inspreken... op het antwoordapparaat van Wat Vindt Nederland? Laten we even luisteren naar een paar reacties. Dit is het antwoordapparaat van Wat Vindt Nederland. Wat krijg je nou van al die gaswinning in de Waddenzee? Eerst veroorzaakt de aardbevingen, de grondverzakkingen en nu dit. We zijn met z'n allen door onze hebzucht de aarde aan het vernietigen. Met Edwin Jager uit Utrecht. Moet zonder dat het leger niet eens een keer ingezet worden. Ik ben nog heel erg bang en Sorry, mijn naam is Trusluintje. Ik weet nu. nu weet niet meer wat ik moet doen. Mensen, dit is het begin van het einde der tijden. Voor alle zondaars die luisteren. Bekeer u! Voor het te laat is. Kan iemand me al uitleggen wat er aan de hand is in de Waddenzee? Moet het hele noorden van Nederland niet geëvacueerd worden? Waar is de regering als je ze nodig hebt? Professor, deze reacties beluisterend. Wat denkt u wat er momenteel in de Waddenzee gebeurt? Als, als eerste, dank voor uw lovende woorden... en dan nu een serieus antwoord op uw vraag. Met alle respect voor de man, maar... Met religieuze uitingen kan ik als wetenschapper niet zoveel. Ik volg uiteraard uw programma via het internet... en ik heb ook juist de eerste beelden gezien op CNN. Het kan haast niet anders dan dat er een vulkanische uitbarsting plaatsvindt in de Vattenzee. Maar hoe is dat dan mogelijk? We hoorden eerder in de uitzending dat er geen continentale breuklijnen lopen onder Nederland. Nee, dat klopt ook. Maar u moet zich wel realiseren dat het in Europa al een tijdje onrustig is. Kijk... In het noorden hebben we al een paar jaar extreme vulkanische activiteit in IJsland. Daar kunnen ze op Schiphol bijvoorbeeld goed over meepraten. Nog niet zo lang geleden hebben de luchthavens in Europa stilgelegen vanwege aswolken. Ja, dat is waar. Dat is in het waar. zuiden, in het Middellandse zeegebied, is de bodem vrij onrustig. En daar vinden dan ook regelmatig aardbevingen plaats. De Vesuvius en de Etna zijn beide weer actief geworden... En dat is dan ook de reden van mijn aanwezigheid hier in Italië. Een uitbarsting in Italië, dat kan ik me voorstellen. Maar waarom hier in de Waddenzee? Ik meende het antwoord in uw uitzending al te hebben gehoord. Wat bedoelt u? I iemand zei, de Zuidwal laat weer eens van zich horen. Of iets van die strekking. Ik vroeg me al af wat de Zuidwal was... behalve dan de naam van die gezonken sleeboot. Nee, nee, nee, de Zuidwal is de enige vulkaan in Nederland... voor zover wij weten... Enkele miljoenen jaren geleden is ze voor het laatst actief geweest. Tijdens een boring naar gas in de Waddenzee... is ze ontdekt op zo'n 2000 meter onder het oppervlak. De meeste mensen die dit weten... kennen haar bestaan vanwege de afwijking... in het aardmagnetisch veld in de Waddenzee. Ah, de reden dat de veerboot was vastgelopen. Dat zou kunnen... Hoewel ik eerder denk dat de bodem van de Waddenzee... op diverse plaatsen omhoog is gekomen door het stijgen van warm magma. Mm -hmm. Kijk, je kunt bij vulkanen voor de uitbarsting... soms een deel van de vulkaan letterlijk zien groeien. Dat verklaart dan ook dat de zandbank waar de veerboot op vastliep... daar niet behoorde te zijn. Excuses voor de onderbreking, professor. Maar ik begrijp van de regie dat we overschakelen naar Kees Visser... voor het laatste nieuws ter plekke. Kees. Ja, Frida, ik sta hier bij Harlingen op de Zeedijk. In de Waddenzee, op zo'n 15 tot 20 kilometer ten noordwesten van Harlingen... is een vulkaanuitbarsting bezig. Ja, u hoort het goed, een vulkaanuitbarsting. Dat is echt een ongekend fenomeen in deze regio. We zien vanaf de Zeedijk dat kokend hete lava uit de Waddenzee door de lucht wordt geslingerd. En langzaamaan ontstaat er een extra eiland in de Waddenzee. Het is een kleine, ja, kegelvormige vulkaan. Ik schat dat het enkele meters boven het wateroppervlak uitsteekt. En de lavastroom, die door afkoeling het eiland laat groeien... kruipt in de richting van de Afsluitdijk. Het eiland is ja, bijna net zo lang geworden als het hele Waddeneiland eiland Vlieland. De wind is inmiddels gedraaid... waardoor de aswolken en de enorme stoomontwikkeling... richting Afsluitdijk en Noord-Holland wordt gedreven. Het wordt hier al wat schemerig en je ziet nu duidelijk die oranje gloed van de lavastroom die langzaam richting bij rijdt. Er was er even paniek toen er een zware aardschok plaatsvond en die heeft in Harlingen veel schade toegebracht. Ten oosten van Harlingen is een enorme explosie geweest en we zien nu nog een steekvlam van enkele tientallen meters. Ja, dat ligt wel honderd meter hoog. Dit zou kunnen betekenen dat de aanvoerleiding van aardgas van de Noordzee... door de aardbeving is gebroken en in brand is geraakt. Nou, tot zover de gebeurtenissen hier op de Zeedijk ten westen van Harlingen. Terug naar jou, Frida. Dankjewel, Kees Visser, live van de Zeedijk Harlingen. Voor alle luisteraars die nu ingeschakeld hebben, u heeft het goed gehoord. In de Waddenzee vindt op dit moment een vulkanische eruptie plaats. Aan de lijn hebben we Frans van den Berg, professor en de vulkanologie professor. We werden net even onderbroken door het verslag van Kees Visser. Wat vindt u van zijn live verslag? Kijk, het is een live verslag. En dus de verslaggever is een waarneming van dit natuurfenomeen. Als wetenschapper moet ik die waarneming doorgronden en daarmee de natuur proberen te voorspellen. En ik kan u verzekeren dat we nog niet zover zijn. Want waren we wel zover... Dan stond ik nu niet in Italië, maar naast meneer Visser op de Zeedijk. <laughs> ja, dat, dat begrijp ik. Ik heb hier een interessante vraag van een luisteraar, Frans de Ronde uit Maastad. Kunt u een beeld schetsen wat ons in Nederland te wachten staat? Wat ons te wachten staat? <laughs> ja, ja, dat is een goede vraag. Waar komen wij vandaan en wat staat ons te wachten? <laughs> Daar zijn wij als mensen altijd naar op zoek, hè? Kijk, op het eerste gezicht lijkt dit op een stromboli uitbarsting Genoemd naar de vulkaan de Stromboli op het gelijknamige eiland. Dat is een van de eolische eilanden ten noorden van Sicilië. Zo'n eruptie kenmerkt zich door de uitstoot van blokken en sintelregens... zoals uw verslaggever dat ook min of meer heeft beschreven. Dit zou heel gunstig voor Nederland zijn... omdat een vulkaan van het Stromboli-type doorgaans zeer rustig is. Maar... Er stroomt geregeld met de gebruikelijke gassen de nodige lava naar buiten. De kratervorm lijkt nog het meest op een kegel. Dus hoewel een uitzonderlijk fenomeen, als ik het zo mag noemen, niet al te verontrustend... Een ander verhaal wordt het als het magma stroperig is. In dat geval kunnen er samen met het gas af en toe lavabommen ontsnappen... Die bommen kunnen dan in de omgeving neerkomen met alle gevolgen van dien. Ik voorzie dan problemen voor de eilanden Vlieland en Terschelling... en op het vasteland voor de stad Harlingen en de Afsleutdijk. Jeetje. Een tweede mogelijkheid van wat er zou kunnen ontstaan... aan de hand van wat ik van uw verslaggever heb gehoord... is dat dit uiteindelijk een Pliniaanse uitbarsting wordt. Bekend van de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79. Dat... Nee, u bedoelt dat Harlingen dan, zeg maar, ons Pompeii wordt? Dat zou kunnen, maar ik wil benadrukken... dat ik hierover geen wetenschappelijke gegevens heb geraadpleegd... en dat ik dus slechts afga op dat wat uw verslaggever ons heeft gemeld. Maar een Nederlands Pompeii. Ja, kijk, kijk nu, nu demonstreert u dus precies wat ik wilde voorkomen... door voorzichtig te antwoorden... U ziet alweer complete doemscenario's. Dat kan net zo goed iets totaal anders worden. Ja, u heeft gelijk, sorry. Momentje, professor. Ik krijg net door daar van de regie... dat op Schiphol drie vliegtuigen een noodlanding hebben uitgevoerd... vanwege plotselinge aswolken. Alle passagiers zijn, zover ik nu begrijp... gelukkig met de schrik vrijgekomen. En Schiphol is vanaf nu tot nader orde gesloten. Vliegtuigen wijken uit nu naar Brussel en Londen... zie ik hier ook op mijn scherm en hoor ik in mijn oortje. Voor alle reizigers die nog thuis zijn... kijkt u voor u weggaat op internet of teletext... of neem even contact op met uw reisbureau. Oké, okay, professor, even doorfilosoferen. Wat kunnen we doen tegen een katastrofale uitbarsting... zoals die bij Pompeji heeft plaatsgevonden? U moet goed begrijpen dat bij zo'n uitbarsting... de meeste slachtoffers vallen door de gassen die bij de eruptie worden uitgestoten. Gassen die enkele honderden graden heet zijn... en die je dus letterlijk koken als je erin terechtkomt. Daarnaast, daarnaast zijn die gassen voor de mens uiterst giftig. Denk daarbij aan bijvoorbeeld koolmonoxide. U begrijpt, daar is niet veel tegen te doen. Ver uit de buurt blijven, dat is het devies. Wat is nou de kans dat dit plaatsvindt? De Vesuvius bijvoorbeeld heeft afmetingen die een groot deel van de Waddenzee zouden vullen. Dus ik vermoed dat zo'n catastrofe... indien die al zou plaatsvinden, nog wel even op zich laat wachten. Oh, gelukkig. Ik werd al uh, ongerust. Dat is ook niet geheel onterecht. Kijk, tegen deze natuurkrachten kunnen wij niets uitrichten. Het voorspellen en op tijd wegwezen... dat is het uiterste dat we kunnen doen. Dus eigenlijk zegt u dat evacuatie een reële optie is... Raad u mensen nou aan om op dit moment hun huis te verlaten? En ja, hoe ver moeten ze dan minstens weg? Nou, deze zegt dat. Dat lijkt me totaal nog niet aan de orde, hoor. Als het moment daar is, dan zal de centrale overheid u op tijd inlichten... en, en niet een professor op ruim 2000 kilometer afstand... op een helling van de Vesuvius, die trouwens ook wakker is geworden, zie ik nu... De seismograaf geeft uitslag. Uh, het, het spijt me, maar ik moet nu verder met mijn werk hier. Ja, dat begrijp ik. Dank voor uw commentaar voor nu, professor. En uh, misschien tot horens in de uitzending met wat er uh, bij u gaat gebeuren. Dat gaan we doen. Goedenavond. Dank u wel. Hoi Hilbert. Daar ben ik weer. Even weg geweest. Ik heb net een kopje koffie gedronken met Aafje in de kantine. <laughs> ik... Uh... Ik geloof dat ik vlinders in mijn buik heb. Dat is ongelooflijk, op dit moment. Buiten voltrekt zich een drama in Nederland en ik heb vlinders in mijn buik. Trouwens, als je je afvraagt wat een herrie dat is op de gang. Ik, eh, ik hoorde net van Aafje dat dit ziekenhuis wordt voorbereid om te worden geëvacueerd. Ja, daar was toen nog geen sprake van toen ik uit het ziekenhuis kwam en zelf geïnterviewd werd. Luisteraars, we hebben Marco Jansen aan de telefoon. die zich in het Noorderziekenhuis bevindt. Marco, hoe gaat het met je? Hoi, Frida. Goed om je stem weer te horen. Ja, wederzijds. Met, met mij gaat het omstandigheden heel goed. Alleen, ik sta hier aan het bed van de kapitein van de sleeboot de Zuidwal. En ja, helaas moet ik melden dat hij gedurende de vlucht in coma is geraakt. en daar tot op heden nog niet is uitgekomen. Oh. Mij hebben ze net ontslagen en ik wacht op vervoer naar huis. Nou, het is echt goed je stem weer te horen, man. Wat is er gebeurd op die sleepboot? Ja, wat is er gebeurd? Het, het ging allemaal zo snel. We waren in de uitzending om het vlottrekken van die veerboot te verslaan. En, en toen begon we eens de zeeboden te trillen. Hierdoor kwam de veerboot los en kon de sleepboot haar uit de zandbank trekken. Mm -hmm. Maar vervolgens was er een aardbeving. waardoor de zeeboot kapscheisde. De, de, de Waddenzee werd wild, het water liep de sleepboot binnen en, en die zonk binnen een minuut. Ja. De bemanning had gewoon geen tijd om uit het ruimte te komen. Zo snel ging het allemaal. Alleen de kapitein en ik konden ter nood op de kajuit klimmen. Maar, maar hoe ben je nou aan die brandwonden gekomen? Nou ja, het, het water, dat werd langzaam steeds warmer. Weet je, vissen kwamen boven drijven. De, de, de meeuwen die op het water dreven om de vissen op te eten... Die, die werden levend gekookt. Langzaam werd de hele kajuit heter en heter. We werden net als de meeuwen... Zij het wat langzamer, gekookt in het kokende water van de Waddenzee. Jeetje. Ik, ik, ik kan me nu indenken wat een kreeft heeft meegemaakt... die langzaam in kokend water wordt bereid. Mm -hmm. Maar gelukkig kwam de kustwacht nog net op tijd om ons op te pissen. Wist je meteen wat er aan de hand was, Marco? Nou, de, de kapitein die had het wel snel door, hoor. Maar weet je wat het is? Je verstand weet het wel. Maar je kunt het gewoon niet geloven. Dat, dat doe ik overigens nog steeds niet. Ik bedoel... Een vulkaanuitbarsting in Nederland. Wie, wie kan zich dat nou bedenken? Tja, het is toch echt waar. Man, je hebt ongelooflijk veel geluk gehad. Zeker. Ook toen we in de helikopter zaten... en de Zuidwal voor een stoomexplosie zorgde. Nou, het vakmanschap van de piloot heeft ervoor gezorgd... dat we niet neergestort zijn. Oh, uh, Frida, ik, ik zie dat mijn vervoer eraan komt. Uh, ik wens je nog een goede voortzetting van de uitzending... Het tot ziens, hè? Hé, hey, bedankt, Marco. En uh, doe het even rustig aan, hè? Dag, hoor. Het is nu vijf minuten voor elf. We schakelen nog één keer naar Kees Visser. Goedenavond, Frida. Ik sta momenteel aan het begin van de afsluitdijk. En de lavastroom heeft de afsluitdijk bereikt... en kruipt er nu langs naar zowel Noord-Holland als Friesland. Door de hitte is de begroeiing en zelfs het asfalt aan het branden. De vulkaan groeit gestaag en... Ik schat de hoogte van die kegel inmiddels in op zo'n 50 meter. De enorme brand die woedt bij het landingsstation door een gebroken aardgasleiding is trouwens bijna uit. De gastoevoer is omgeleid en momenteel brandt alleen het gas dat nog in die kilometers lange leiding zit. Op de Waddenzee zijn een paar plezierboten spontaan in brand gevlogen door de hitte van de lava. En naar alle waarschijnlijkheid zal geen van de opvarenden dit hebben overleefd. Op veilige afstand is het in het donker trouwens wel een schitterend gezicht. Uit de vulkaan sproeit een rode lavafontein die langzaam richting Afsluitdijk kruipt. Op onze website hebben we trouwens een paar foto's geplaatst die de luisteraars kunnen bekijken. Terug naar jou maar, Frieda. Nou Kees, dankjewel voor uh, al je berichten. Ja, en verder kunnen we alleen nog de stand opmaken van de dag dat Nederland werd opgeschrikt door de Zuidwalvulkaan, die na tientallen miljoenen jaren weer actief is geworden. Officieel is nu bekendgemaakt: 28 doden, 52 vermisten, 268 gewonden, waarvan we moeten vrezen dat 29 de nacht niet zullen halen. En onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun naaste familieleden. Het is uh, een trieste score. Ik dank u voor het luisteren, straks na elf met het oog op morgen. En zo eindigde de eerste dag. Maar dat bleef niet bij dit aantal slachtoffers. Ondertussen heeft het de watersnoodramp van 1953 ruim overtroffen. Het is een triest record. Maar hoe heeft het allemaal kunnen gebeuren? Er wordt gesuggereerd dat er toch stiekem op kleine schaal... proefboringen zijn gedaan naar schaliegas, Maar ja, daar wil niemand van de regering op ingaan. <lacht> Wilbert, ik ben nu een bekende Nederlander geworden. In alle praatprogramma's geweest. Met gevraagd door een uitgever om een verhaal op te schrijven. En, en er is zelfs al geld geboden om de rechten voor een film als het werkelijk wat wordt dan, dan koop ik in ieder geval voor jou een nieuw bootje hoor want ik vind dat je dat wel verdiend hebt. Hubert, Hubert, je beweegt. Aagje, hij beweegt. Wat? nou bootje? Wat nou bootje? Wat nou bootje? Aagje, hij komt bij. Zo, nou. Dat is hem dan. Tjoen, jongen, jongen, jongen, dat is ongelooflijk. Eindelijk tot rust gekomen. Daaronder daar leggen Apke, Nelis, Sam en Gosse. Ja. Helaas wel. Hoe, hoe, hoe hoog is hij nou worden? Nou, iets meer dan twee kilometer. De basis is zo'n veertien kilometer in diameter. Nou, Thijs Zonneveld die heeft nou eindelijk wel zijn droom. Thijs Zonneveld? Sorry hoor, dat. Dat ontgaat me even. Uh, weet je dat niet, nou, dat, dat was een oud-wielrenner... die de winterspeler naar Nederland wilde halen... door een berg van wel twee kilometer hoog te bouwen. En uh, dat zou dan uh, honderden miljarden moeten kosten... maar dat rookte natuurlijk niet, want dat was veel te veel geld. En uh, hij zei wel van uh, die Nederlandse berg van twee kilometer... die komt er. En die berg heet De Zuidwal. De Zuidwal. Een hoorspel van Rob Jansen. De rolverdeling: Frida van Buren, Vivian Boelen. Marco Jansen, Winfried Povel. Kapitein Hilbert, Harry Kuipers. Kees Visser, Jan van Thiel. Janine van Ardenne, Leontine van Ooi. Filemelder, omroeper en politieagent: Tom Onokiewicz. Omstander: Pieter Verhoeven. Professor Frans van den Berg, Jack Mulder. En verder hoorden u de stemmen van Petra Basten, Sylvia Smit, Edwin Jager en Peter Schrama. Productie en regie, Winfried Povel. Ja, en ik wil hem nog eens een keer bedanken. Winfried Povel en Rob Jansen en al die andere medewerkers aan dit uh, bijzonder actuele hoorspel. Goed. Uh, de KRO die houdt van uh, bijzondere verhalen. Dus luister wekelijks maar naar uh, KRO's Goudmijn op Radio 5. Iedere zondag om 12 uur. Uh, we blijven op zee. Maar dit keer gaat het niet over een veerboot of een sleepboot. Maar een veel groter schip. Geen vulkaan, maar ijsschotsen maken hier het drama. Alle dagen reist onze razende reporter Helene Hummelen... in haar nieuwe rode pick-up truck langs Herenwegen... op zoek naar mooie verhalen. Vandaag Dorothy op de Titanic. Als ze in deze tijd filmster zou zijn geweest... zou ze haar lippen waarschijnlijk vullen met botox. Want ze heeft eigenlijk maar een klein zuinig mondje. Maar Dorothy Gibson is filmster in 1912. Ze heeft dik bruin haar, groot donkere ogen... en ze kijkt arrogant de arrogante wereld in. Ze heeft net de opnames van de stomme film The Easter Bunny... achter de rug en is met haar moeder Pauline Gibson op vakantie in Italië. En dan wordt Dorothy in een telegram gevraagd... zo spoedig mogelijk terug te komen naar Amerika. Er staat een nieuwe film op stapel. Dorothy en haar moeder boeken de terugreis en stappen in Cherbourg... aan boord van de Titanic. Op 14 april 1912 zit ze met haar moeder rond half twaalf in de avond te in de bibliotheek van de Titanic. Aan tafel zitten ook meneer William Dallas en meneer Seward. De steward komt aan hun tafel en vraagt hen te stoppen... want dan kan hij de lichten uitdoen en gaan slapen. En als ze gezamenlijk naar boven gaan, zegt Dorothy... dat ze graag nog even gaat wandelen op het promenadedek. De drie anderen gaan naar hun hutten. Opeens voelt Dorothy een schok door de boot gaan. Ze schrikt niet echt. Maar als ze even later op het dek loopt... merkt ze dat de boot één kant ophelt. Dit kan niet helemaal in orde zijn. Dorothy haast zich naar haar hut. Even later komt ze met haar moeder terug op het dek. En daar staan ondertussen al zo'n twintig tot dertig mensen... in pyjama's en kamerjassen. Dorothy ziet de hoofdontwerper van het schip... Thomas Andrews het dek opkomen... Zij en haar moeder hebben die avond samen met hem gedineerd en ze vraagt wat er aan de hand is. Maar hij kijkt alleen maar bezorgd en zegt niks. Er zijn veel mythes over wat er op dat moment gebeurd is op de Titanic. In the wireless cabin, the two operators, Phillips en Bride, flashed out signals for assistance. Ze was wordt beweerd dat het orkest doorspeelde terwijl het schip zonk. Zelfs dat de mensen meezongen. Maar overlevenden hebben die ten stelligste ontkend. Wat wel waar is, is dat er in eerste instantie geen grote paniek uitbrak. Waarschijnlijk dacht men, de Titanic kan niet zinken. Kan blijven en doen wat de kapitein zegt. Maar Dorothy Gibson zegt op het dek tussen de mensen in pyjama steeds... Ik zal nooit, nooit in kleine kleine Ik zal nooit meer in een kleine grijze auto rijden. Ik zal nooit meer in een kleine grijze auto rijden. Passagiers die dat willen kunnen nu in de reddingsloep plaatsnemen... roept de eerste officier door een megafoon. Dorothy laat zich door meneer Dallas en Seward in een reddingsloep helpen. Haar moeder volgt. Dorothy zegt, u moet ook instappen. Wij gaan niet als u niet ook gaat. En hoewel ze het eigenlijk een beetje overdreven vinden allemaal... stappen meneer Dallas en Seward ook in. Er gebeurt een tijd lang niets. Er kunnen 65 mensen in de sloep. Maar de passagiers die om hen heen staan twijfelen of ze wel zullen instappen of niet. 19 mensen besluiten alsnog om toch in te stappen. De eerste officier vraagt nog een keer... Zijn er nog meer mensen die in de boot willen stappen voordat we hem laten zakken? Maar niemand maakt aanstalten om in te stappen. De reddingssloep daalt af naar een gidswarte oceaan 40 meter lager. Een kalme rustige zee. Twee uur zitten ze in de boot. De veelverlichte Titanic raakt steeds verder van hen verwijderd. Dorothy heeft alleen een zomerjurkje aan en bibbert van de kou. William Dulles slaat zijn jas om haar heen. Opeens doven alle lichten op de Titanic... en is alleen het silhouet nog te zien tegen een sterrenhemel. Het schip breekt in tweeën... en even later verdwijnt het met een immens geruis onder het wateroppervlak. Als de zon opkomt, zien ze overal om hen heen ijsbergen het water uitsteken. Dit verhaal wordt vervolgd. Dorothy Gibson staat opnieuw op een filmset. Ze leunt tegen een reling, trekt de hals van haar trui omhoog... en staart naar de sterrenhemel. De zee is spiegelglad. Een mooie, rustige nacht. Alleen het dek onder haar voeten vertelt dat er iets niet klopt. Het helt naar één kant over. Ze kijkt over de reling naar beneden... en ziet het stralend wit van een ijsberg uit het wateroppervlak steken... Als haar gezicht naar de camera draait, zien we de angst in haar ogen. De cameramensen vertellen later dat ze diep onder de indruk waren... van de subtiele emotie die Dorothy liet zien. Dat is ook niet zo raar. Nog geen week eerder werd ze gered. En nu speelt ze de hoofdrol in de film Saved from the Titanic. Een korte film die in 1912, een maand na de ramp honderdduizenden misschien wel een miljoen mensen uit Groot-Brittannië... en de Verenigde Staten naar de bioscoop trekt. De film en met name het acteertalent van Dorothy Gibson... worden geprezen. Every night in my dreams I see you I feel you That is how I know you Go on. far across the distance and spaces between us you have come to show you go on. Celine Dion, 1998. En het verhaal verteld door Helene Hummelen over Dorothy in de Titanic. Het kunt u terugluisteren via de site karonl verhalen. En alle verhalen zowel in Goudman als in andere radio- of televisieprogramma's kunt u op die site uh, terugvinden. Ik maak even zin af. Dat was uh, Stefan Stassen natuurlijk. Caro's Goudmijn, iedere zondag om 12 uur op Radio 5. Ik moet even iets tegenover Celine Dion zetten, hoor. Uh, ik heb hier een dame. Ze is donker, maar iets dikker. En haar metaforen zijn recht voor zijn raap. Don't rock the boat. Just a little man in it. Big Cynthia. This song goes out to all the men. Who's always talking about how they make love to a woman. Let me see if you do this. Don't rock the boat, just a little man in it. It ain't the size of the ship, just the motion that's in it. Every girl that's well experienced know all about big or it can be small There's a special feeling in them all a Baby Ja, Big Cynthia. Je kan haar vinden op het album Motel Lovers. En dat is echt allemaal Southern Soul from the Chitlin Circuit. En Chitlin, dat waren... Uh, ja, tentjes, uh, maar, uh, een beetje nachtclubjes, waar allemaal uh, muzikanten kwamen. En uh, nou ja, al die liedjes zijn een beetje, beetje getint, seksueel getint. Ik vind ze erg leuk. Big Cynthia, enorme vrouw. Hé, hey, tot zo.